Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Amnesty International zegt dat de mensenrechten-situatie in Egypte... nu nog net zo slecht is als onder de verdreven president Mubarak. De militaire raad, die feitelijk de macht heeft, staat kritiek op het systeem niet toe. Er zijn demonstranten gemarteld en gedood, er wordt grof geweld gebruikt... en de vrije media wordt de mond gesnoerd. In Cairo zijn de afgelopen dagen bij protesten tegen de militaire raad... zeker 26 mensen omgekomen... De interimregering van Egypte is na aanleiding daarvan opgestapt, maar het protest gaat door. De demonstranten eisen dat er snel een gekozen burgerregering komt. De parlementsverkiezingen beginnen volgende week, maar het duurt nog zeker een jaar voordat er een nieuwe regering is. Tot die tijd houden de militairen de macht. President Obama heeft premier Rutte uitgenodigd voor een bezoek aan het Witte Huis. Volgende week dinsdag gaat Rutte met minister Rosenthal naar Washington.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 Hij was er niet in geslaagd om de zes partijen op één lijn te krijgen... bij onderhandelingen over de begroting. Eerder was er al wel een akkoord over de heikele kwestie... van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. Koning Albert houdt het verzoek tot ontslag van de Rupo in beraad. Hij vraagt de zes partijen actief mee te denken aan een oplossing. De koning ontvangt de onderhandelaars vanaf morgen... in het kasteel van Chernion in de Ardennen... waar hij herstelt van een neusoperatie.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 Welkom in het tweede uur van de Nacht op 1, het programma waarna u nu luistert op Radio 1. En we hebben het vannacht over protesteren. En er wordt flink ingebeld. Ik probeer het een beetje te, te verwerken in mijn eentje hier. Ik zit samen met een technicus, maar die doet de schuifjes en de muziek en ik mag de bellers aannemen. Dus het is lekker druk hier. Ik heb aan bellers geen gebrek, maar dat vind ik fijn, want dan kunnen we lekker praten en... Het mooie vond ik, in het vorige uur kwam er echt een heel divers palet aan meningen kwam er voorbij. Van mensen die de Occupy-beweging steunen. Mensen die, er, die, uh, die er bij protest waren in 1981 tegen de kruisraketten. Tot Charlotte die zegt, joh, ga allemaal toch gewoon werken. En uh, als het niet nodig is, stel je dan ook niet aan. Uh, in het vorige uur had ik ook Gerda hangen, maar die viel toen even weg. Nou, als het goed is, hangt hij nu weer aan de lijn. Gerda, nacht. Goeienacht met Gerra. Hallo. Hallo. Vertel. Ja, ik, ik ben eigenlijk blij dat uh, mijn telefoon uitviel, want dan heb ik uh, Charlotte nog kunnen horen. Ja. Wat een onzin raaskalt dat mens. Nou. Uh, nee, ja, nee, ik mag ook mijn mening geven, dat deed zij ook. Zeker. Maar dat maakt niet uit. Ik, uh, ik ben het helemaal eens met de Occupy-beweging. Ja. Ik vind het, uh, laten de mensen maar de straat op gaan, eigenlijk. We gaan veel te weinig de straat op. Ja. En op wat voor manier we dat ook doen, of dat nou in tankjes is of een demonstratie... laten we het maar gewoon doen. Laten we maar zien dat we het oneens zijn met wat er op dit moment gebeurt in Nederland. En niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Oké, okay, en kun je dat dan eens kort samenvatten wat er dan gebeurt? Nou, ik vind gewoon dat uh, de, de, de hele... Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen, de hele financiële wereld bepaalt op dit moment wat er wel en wat er niet mag in Europa. En dat kan gewoon niet. De mensen hebben het voor het zeggen, wij kiezen voor bepaalde partijen, we kiezen voor een bepaalde regering. En de regering loopt gewoon domweg achter de menigte aan. Achter een Angela Merkel, achter een Sarkozy, mm -hmm. uh, achter een meneer Wilders. Uh, wij, hebben, wij hebben gestemd, wij hebben een bepaald... Uh, uh, kabinet gekozen. Ja. Dat is er niet gekomen. Door wow. allerlei omstandigheden. Ja. En dan denk ik van... Ja, waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Sorry dat ik het op deze manier zeg. Maar dat geeft niks. Ik, ik, ik hou van, uh, van gewoon recht door zee. <laughs> maar goed. Ik, en als je dan eens even, uh, nog even terugkomt op Charlotte... Die zegt ja. op zich, vind, die zei volgens mij had ze op zich wel niets tegen protesteren, maar ze had iets tegen de. Ik zeg het even in nou haar woorden, de nietsnutten. Die, uh, die op zich best zouden kunnen werken. Maar die nu gewoon uh, van een uitkering uh, staan te genieten en ergens uh, een jointje ja, staan te roken. Er zijn ook mensen. Ja natuurlijk. Maar zo wordt het, zo wordt het in de media, uh, vaak op de televisie, wordt dat zo. Tentoongespreid, maar dat is niet zo. Ik heb Van de week heb ik naar een radioprogramma zitten luisteren. Op, ik dacht op Radio 1. En er was iemand die had uh, gewoon normaal een eigen bedrijf. En die was overdag gewoon heel druk bezig met zijn eigen bedrijf. En ging s'nachts uh, uh, de Occupy-beweging uh, steunen. Zo, dus, kan ja, zo kan het ook. Zo kan het ook. Kijk, ik heb zelf een handicap. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nou niet echt uh, in staat ben om s'nachts in een tentje te gaan zitten. Ja. Maar dat zou ik wel doen als dat mijn mogelijkheid. Uh, of als ik daar de mogelijkheid toe had. Want wat voor handicap heb jij? Ik heb een geamputeerd been. Oké. Okay. En ik heb wel een prothese, maar ik heb mijn beperkingen. Ja. Maar oké, okay, ik doe vrijwilligerswerk, dus ik steek ook de handen uit de mouw. En. Uh, ik doe van alles uh, om de maatschappij nog te dienen. Ja. Alleen, ja, ik kan niet s'nachts in een tentje gaan zitten. Dat gaat een beetje te ver. Maar als, als, als op zich uh, uh, kan ik nog niet echt een punt van jou vinden wat echt tegen Charlotte ingaat. Want Charlotte zei, als je, als je kunt werken, ga dan alsjeblieft werken. Niet nutteloos op straat staan. Wat jij zegt, is dus protest, protesteren vind ik oké, okay, maar draagt ja. daarnaast nog wat bij aan de maatschappij. Sorry, even wat zei je, want ik heb een slechte lijn met je. Ja? Okay. Wat zei je? Als, ik jou, als ik jou een beetje samenvat, zeg dus jij protesteren. Dat kan ook terwijl je alsnog bijdraagt aan de maatschappij. Door bijvoorbeeld overdag te werken en daarna te gaan protesteren of vrijwilligerswerk te doen. Ja, oké, okay, maar ik, nou ja, ik heb welweg een punt tegen Charlotte. Want zij zegt dat het allemaal niets nutt te zijn die met een joint in de handen staan. En dat is dus niet waar. Alleen wordt dat zo in de media tentoongespreid, omdat het gewoon niet meer normaal is in Nederland om. ...te demonstreren. Inderdaad, in 80, 81 en 83 gingen ja. wij de straat op. Jij ja, was erbij. Uh, uh, niet in Amsterdam, maar wel bij de demonstratie in Den Haag. Ja. Waar ook uh, prinses Irene was. En die daar een heel pleidooi ha uh, hield om, uh, om de kruisraketten Nederland uit te krijgen. Was dat in 1983? Dat weet ik niet. 83 okay. of 84? Okay. Je, je vraagt nu heel veel. want Ik ja. ben <laughs> inmiddels ook al wat ouder. <laughs> maar volgens mij was het in 83. En toen stonden we met z'n allen op het Malieveld... te luisteren naar Prinses Irene... die daar zich ook hard uh, maakte voor... Uh, de kruisraketten die, die het land uit moesten. En dat niet alleen, maar gewoon voor, voor de wereldvrede. Oké, okay. dus jij zegt en... met protesteren is niks mis. Uh, nee. Dat betekent helemaal niet dat je per se van een uitkering geniet en niet bijdraagt aan de maatschappij. Nee, natuurlijk... Niet. Je, je, je kan, ik kan, ik, als, als iemand, ik, ik draag ook bij aan de maatschappij, door mijn vrouw, vrijwilligerswerk. Ja. Maar als morgen er wordt gezegd: er is aankomende zaterdag een mega demonstratie tegen wat er nu aan de gang is mm -hmm. in, in, in Europa met de hele crisis en dergelijke en, en alle onzin die er op dit moment verkondigd wordt, dan sta ik daar ook. Oké. Okay. Dus laten we gewoon met z'n allen weer zijn zoals we waren in de jaren tachtig. Want dat mis ik wel een beetje. Die spirit. Ja, ja, ik mis de spirit, inderdaad. En hoe komt dat dan, denk je, dat mensen dat nu niet meer zo massaal doen? Dat weet ik niet. Ik denk ook dat het een beetje door de tijd uh, veranderd is. De, de maatschappij uh, heeft natuurlijk een hele verandering ondergaan. De jaren, uh, eind jaren tachtig, begin jaren negentig, waren natuurlijk best wel heel erg die in Nederland. Ja. Dus toen hoefden we de straat niet op. We hadden niets om tegen te demonstreren. Want het was allemaal wel goed. Ja. Alleen nu, ja, wordt het wat minder. En ik denk dat de oudere generatie waar ik toe behoor... Ik vind het bijna eng om dat te zeggen, maar ik behoor er echt toe. Um, die spirit wel had. En, en, en de generatie van nu heeft denk ik nog steeds niet het besef... wat er allemaal aan de gang is. Okay. Want we hebben allemaal onze iPod en we hebben allemaal onze iPad... en we hebben allemaal onze uh, gadgets en apps en weet ik veel wat. Er is, er is te veel welvaart om een probleem te beseffen. Dat denk ik eigenlijk wel. Maar... Want er, er wordt gezegd dat er... Dat er er wordt gezegd dat er een crisis is. En ik zal niet ontkennen dat er geen crisis is. Want die is wel degelijk. Mm -hmm. Alleen de mensen beseffen het eigenlijk nog niet echt. Oké. Okay. Dadelijk krijgen we de inkoop en de Kerstinkoop. En dan gaat weer het percentage omhoog van hoeveel Nederland heeft uitgegeven. Maar het is allemaal, allemaal leningen, hè? Nederland staat massaal in, de, in, de, in het rood. Ja, maar ja, we lenen wel om dan de cadeaus te kopen. En om. Uh, om uh, een, een, een, een zevengangen kerstdiner op tafel te gooien. Ja. Ja, dat doen we wel. Hey, Want en... Nederland, Nederland ontkent dat het in een crisis zit. He, heb je dan ook ideeën over een oplossing? Uh, zeker als, als mensen zich al niet bewust zijn van een probleem... waar moet het dan heen met ons land uh, het komende jaar? Ik heb geen idee. Ik, ik, heb, ik heb die oplossing ook niet. Ik ben geen econoom. Ik ben uh, een, een, wat dat betreft een ongelofelijke simpele ziel... Maar ja, ik, ik denk dat we, dat we in ieder geval wel onze stem moeten laten horen. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Oké, okay, en, en wat heeft dat dan voor effect? Dan hoop je dat dat door de, door de leiders wordt opgepikt? Ja, dat hoop ik wel, want dat werd het in de jaren tachtig ook. Maar moet het, dan, moet het dan niet iets anders aangepakt worden? Want nou ja, of het nou aan Occupy ligt of aan de media... de boodschap die ja. er nu vanuit gaat, is, is dat er vaak een stel labswansen staan daar. Occupy is, is denk ik... Kijk, ik, ik ben daar niet tegen... Dat zeker niet, dat heb ik net al gezegd. Ja. En, uh, en ik vind het een, een prima begin. Alleen, de media moet daar ook op een andere manier op inspringen, denk ik. Ja. Zoals het in de jaren tachtig gebeurde. Hoe ging dat dan? Jaren, nou, daar hadden we nog links en rechts. En dat hebben we nu niet meer. Nou. Nee, dat hebben we niet meer. Je bedoelt nee, qua nee, omroepen nee, nee. of qua politiek? Nee, qua politiek. Nee, qua omroepen wel. Dat, dat zal ik niet ontkennen dat we dat nog steeds links en rechts hebben. Maar qua hebben. politiek toch ook. We hebben toch gewoon PvdA en GroenLinks en SP ja, aan de linkerkant. En en allemaal, de... Ze lopen allemaal achter elkaar aan. Okay. Behalve de SP, waar ik overigens niet op heb gestemd. Dus laten <laughs> we dat even... Dat, dat, dat ik niet hier nu een pleidooi ga zitten houden voor de SP. Dat is toch een soort taboe, hè? Dat mensen zeggen waar ze op stemmen. Oh, nee hoor. Ik heb op D66 gestemd. Okay. Dus ik, ik, het is voor mij geen taboe. Maar ja... Iedereen loopt achter elkaar aan. Okay. We hebben het afgelopen week gezien met de VVD... die dan ineens een andere koers uh, gaat, gaat varen... met, met de, de, de weigerambtenaren of ja. de bezwaarden of weet ik veel wat. Ja, ja. dat was een heel uh, probleem. Kom op zeg. Ja. In, het, in, het, in, het, in het regeerakkoord waren ze het ermee eens dat dat allemaal niet kon en dat moest en dit moest en dat moest. En dan wordt er daadwerkelijk over gestemd en dan gaat daar zo'n tuttenbel, die gaat daar zitten en die zegt dan van ja, eigenlijk ben ik het er persoonlijk niet mee eens. Maar in het belang van denk ja. ik, nee, dit kan niet wat maar, er gebeurt. Laten we even een beetje terug naar het, naar het topic. Uh, ja. Het protesteren. Maar, want want uh, jij zegt iedereen loopt achter elkaar aan. Doet Alexander Pechtel dat niet? Ja, ook. <lacht> ja. Maar, je, maar je moet toch op iemand stemmen? Nou ja, oh ja, nee. Ik heb, uh, ik heb, uh, in, in de tijd dat ik op hem stemde liep hij nog achter niemand aan. Oh. Kijk, en dat is het probleem. En dat is wat ik nu probeer te zeggen. Al had ik op de TVV gestemd, die lopen dan denk, denk ik nog het minste achter iedereen aan. Ja. Maar ik zal daar nooit op stemmen, omdat ik het met een heleboel dingen niet mee eens ben. Heb, heb je nog wel een beetje hoop? Jawel, natuurlijk. Op, op wie dan? Nou, oh, in de politiek bedoel nou ja, je? Weet ik niet, gewoon. Uh, voor de toekomst, als ik jou zo hoor, dan is, klinkt het allemaal vrij pessimistisch. Nee, dat is niet waar. Ik ben een heel optimistisch persoon, glas mij nou. Ja, je, je, je, klinkt, je klinkt ook best vrolijk, maar wat je zegt, uh, iedereen loopt achter elkaar aan, mensen zijn zich ja, niet bewust ja, van het probleem. Dat, maar dat, dat is niet pessimistisch bedoeld. Nee, de mensen zijn zich ook niet bewust van de problemen die er zijn, denk ik. Maar denk je dan wel dat het opgelost gaat worden? Um, als we zo doorgaan zoals we nu bezig zijn, niet. En wat moeten we dan, dan veranderen? Ik, nou ja, in, in, in ieder geval... Een beetje meer uh, naar elkaar toe groeien, denk ik, in deze maatschappij. En een beetje meer openstaan voor, voor elkaars meningen. Okay. En uh, minde, minder kapitalistisch worden, denk ik. Ja. En nu klink ik heel links, maar ja, <laughs> dat is ook niet helemaal eerlijk. Nou ja, D66 zit een beetje in het midden. Ja, daarom heb ik ook D66. <laughs> ja. Maar ja, dat was het ook niet. <laughs> nee. Balen. Ja. Hey, Gerda, mag ik jou bedanken voor, jou, uh, voor jouw inbreng vannacht? Heel graag gedaan. Ik vind het een heel fijn programma... en ik blijf zeker naar je luisteren. Dank je wel voor dat compliment. Okay. Fijne Doe. dag. Doei. Ja, dat was Gerda. Uh, ook via Twitter en uh, de mail komen er wat reacties binnen. Iemand uh, via Twitter die zegt uh, dat de aantallen niet kloppen. Die zegt, ik was erbij en er waren zeker honderdduizend mensen afgeknabbeld. Uh, en uh, die mevrouw is overigens ook niet zo blij met Charlotte... Die zegt, wat een nare, onchristelijke, asociale madame op Radio 1. Nou, uh, uh, zijn we wel van de EO, maar ook niet-christen zijn. Meer dan welkom in dit programma. Uh, en over een mening, ja, daar valt over te twisten. Uh, mensen vinden ook dat zij wel kan werken, omdat ze kan bellen. Nou ja, laten we niet allemaal op Charlotte duiken. Iedereen heeft recht op uh, zijn of haar mening. En de een verwoordt dat wat uh, minder genuanceerd dan de ander. Uh, even kijken wat er via de mail nog binnenkomt. Die heb ik ook openstaan. Eh... Uh... Eens kijken hoor, Benjamin, die mailt nog iets. Zo, dat is een hele mail. Ik zal even een stukje voorlezen. Langzamerhand krijg ik het gevoel dat Nederlanders in het algemeen niet meer massaal door straat op gaan... om te gaan demonstreren tegen zaken die ons bezighouden en storen. Het lijkt naar mijn mening dat men denkt dat het toch geen zin heeft en accepteert dan dus ook de gevolgen. Nou, Ik ga hem nog even lezen om u straks een samenvatting te geven. We gaan zo verder bellen, want de, de lijn staat rood gloeiend. Dus ik ga weer even wat mensen zometeen opnemen. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek... en dan wel het nummer Meet Me on the Corner. Dat was er even wat muziek en uh, de lijn staat uh, echt roodgloeiend. Uh, ook bij mensen die niet in de uitzending willen, maar toch even wat willen vertellen. Dat is voor mij even wat lastiger, want ja, ik moet het hier even in mijn eentje doen. Dus ik kan niet uh, tegelijk uh, gezellig gesprekjes voeren en, uh, en een uitzending maken. Uh, Excuus ervoor, maar ja, ik ben er maar in mijn eentje hier. Uh, niet te vergeten mijn technicus. Uh, ik heb wel weer hangen, als het goed is, uh, Harry. Of nee, Terry. Uh, Terry, die was in het vorige uur ook even aan de lijn, uh, uh, die heeft uh, uh, ja, wat problemen met de vervoerswet. Uh, uh, maar die belt nu even over iets anders, namelijk, uh, je, hebt, je hebt geluisterd naar de gesprekken, geloof ik, hè? Ja. En, je, en jij zegt, mensen weten niet waar de Occupy-beweging voor staat. Nee, valt me op. Nou, <laughs> vertel ja, maar. heel vreemd. Nou, kijk, men weet het wel allemaal. Het gaat natuurlijk over die bonuscultuur en uh, het, het, het kapitalistische systeem is helemaal uh, op hol geslagen en wat zou nog. Maar uh, waar het nou feitelijk om gaat, uh, ja. De, kijk, ja, is een, een klein beetje een, een technisch verhaal. Je hebt uh, uh, vooral een beetje met mensen die bij wel bijbel vast zijn, die kunnen misschien wel een beetje herkennen. Ja. Kijk, uh, hebzucht en machtzucht en, en al die dingen zichzelf uh, te verrijken ten koste van anderen, ja, dat is aan de orde van de dag. En het systeem zelf, uh, kijk, in het economisch systeem zitten. Ik zal het heel proberen. Heel, Simpel proberen uit te leggen. Ja, er zit probeer het sturing... kort houden. Ja, daar zit een sturingsmechanisme in. Ja. En zo'n sturingsmechanisme is bijvoorbeeld ons belastingssysteem, loonbelasting. Nou, mm -hmm. Vroeger had je dat niet en had je heel veel handarbeid. Dat was een hele slimme zet om loonbelasting in te voeren, maar daardoor werden mensen gestimuleerd in hun keuzes om in plaats van handarbeid, machinale arbeid te gaan ontwikkelen. Om machines, uh, geautomatiseerde arbeid. Ja. Want uh, ja, loonbelasting, handenarbeid, daar wordt belast. Die machines niet. Dus heel goed, automatisering. Maar nu is dat al zo'n uh, 50, 60 jaar aan de gang. Dikke 50 jaar. En uh, ja, nu blijkt dat dat de kosten gaat van werknemers. En van allerlei grondstoffen en energie. Ja, Dan zou je dus een ander sturingsmechanisme kunnen kiezen. En dat is waar die Occupy bijvoorbeeld voor staat. Om een wat duurzamere economie te creëren. En er zijn heel wat denktanks. Uh, en uh, er zijn heel nee. wat uh, projecten in heel de wereld... waarin uh, zo'n dergelijke sturingsmechanismen allang worden toegepast. Oké. Okay. maar, maar Geef eens even een Ruim. concreet voorbeeld dan. Want een duurzame economie, dat klinkt wel mooi. Maar wat betekent dat dan concreet? Nou, concreet bijvoorbeeld, je hebt uh, uh, uh, heel veel bedrijven... Uh, noemen ze barteren, barterkringen. Dat zijn bedrijven die onderling in plaats van met cash, uh, goederen en diensten uit te leveren aan elkaar. Dat is een beetje en weer de middeleeuwen. Sorry? Dat is een beetje weer de middeleeuwen. Ja, dat gebeurt wel heel vaak. Er zijn zelfs heel veel rentevrije geldsysteempjes over heel de aarde... waarin miljarden euro's en uh, dollar's uh, omgaan. En die proberen ze een klein beetje te bundelen. Maar die systeempjes die laten eigenlijk zien in de praktijk hoe het kan werken... en stellen direct ook meteen... Het, uh, het reguliere uh, economisch systeem aan de kaak. Okay. Want een, een, het grootste probleem in onze economie is, is de rente en de boekprijzen. Kijk, die mevrouw die er straks heel veel commentaar had op die Occupy-beweging, die had het over iedereen moet maar gaan werken. Ja. Nou, dat is een van hun doelstellingen. Zorg nou eens dat iedereen in de wereld kan werken, maar binnen ons... Kijk, Gandhi die zei eens, de aarde heeft genoeg voorziedersbehoeften, maar niet voorziedershebzucht. En een systeem dat het zich bevordert, het bevordert ook armoede en werkloosheid. Ja. En daar zijn ze juist net op tegen. Waarom zit jij in een, in een auto, uh, Terry? Waarom word je geen politicus? Sorry? Waarom word je geen politicus? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb me er een tijdje mee bemoeid. Ik zelf geloof ook niet dat dat uiteindelijk de oplossing is. Oh. Kijk, uh, als je ziet de, de wapenhandel en allerlei uh, drugskartels uh, en noem maar op. Die belangen die zijn zo ontiegelijk groot. Ik zelf ben uh, overtuigd christen. Ja. En uh, ik geloof steenvast in wat uh, Jezus uh, uh, als doel uh, voor de toekomst van onze aarde in petto had. En dat is namelijk een koninkrijk opgezet door onze schepper zelf. Ja. ja. En maar dat goed. zal een toekomstige regering worden dat eigenlijk ook Occupy het ook nastreeft. Alleen, men heeft niet de macht om al die belangenverstrengelingen om die aan te pakken. Want het is zo corrupt als het maar zijn kan wereldwijd dan. Ja. Maar dat kan de schepper wel. Die heeft de almacht. Zeker, maar, maar we gaan er even vanuit dat hij... Uh, dat, dat hij is nu nog niet terug. <laughs> even uit van, van een wederkomst. Dat, we weten niet wanneer het is, dus ik kan zomaar zijn we nog een tijdje moeten rooien met elkaar ja, hier op dat, aarde. Daar zouden we nog uren over kunnen gaan praten. Maar, <laughs> ja. maar hey, eh, laten we het even afsluiten. Met, wat, wat is dan volgens jou een... Uh, ik, ik vraag het over me even. Wat vind jij dan een concrete oplossing? Voor, voor, laten we het zeggen het komende jaar. Wat een, moet er nu een, gebeuren? Een complete oplossing? Nou ja, in ieder geval een concreet iets. Een begin. Nou, kijk, het is goed om, ook weer wat ik je straks ook zei over de vervoer. Kijk, uh, inzicht in een zaak vertraagt stellig iemand's toren. Als mensen nu eens voorgelicht worden, dan willen ze iemand verdeeldheid dat komt goed uit. Maar mensen zouden zelf, kijk, internet, Google, ga eens zoeken in, op internet, van wat zit er nou in ons econo economisch systeem en ga eens naar alternatieven kijken. Alternatieve economieën. type het in in Google en ga eens een keer surfen op de internet. Dan kom je van allerlei leuke dingen tegen... En dat ik goed moet. Oké, okay, dus jouw tip is eigenlijk... wapen jezelf met informatie. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, ja. dankjewel. En daar draag jij toe bij, met zo'n uitzending. Ja, dat, dat hoop ik. <laughs> Oké, okay. nou, veel plezier. Dankjewel voor je bijdrage. Succes met de rit nog, hè? Dankjewel. Oké, okay, goeienacht. Hoi. U kunt blijven bellen op het nummer 0800-1121. Ik zie uh, iemand uh, bellen, dus we gaan eens even kijken wie dat is. Goeienacht, met uh, de nacht op één. Hallo, met Peter. Hallo Peter. Ja, ik probeer al een hele tijd en kwam niet door, dus ik zet even eruit. Nou, nou. gefeliciteerd. <laughs> ja. Nou, het lijkt me nu aan erger. En, uh, dat, ik vind het goed dat mensen protesteren. Ja. Uh, ik, uh, uh, ik kan me natuurlijk voorstellen dat er mensen zijn die dat niet prettig vinden, zoals die mevrouw Charlotte. Ja. Maar sommige dingen had ze natuurlijk wel gelijk, omdat ze. ...om de tuin geleid wordt door wat die Gerda daarna zei... ...het verkapte beeld dat de media geeft. Ja. Maar wat ik me nou afvraag, dat is ook zo'n Occupy-beweging. Ik vind het nogmaals goed dat mensen protesteren... ...maar zitten ze niet op de verkeerde plaats? Waar zouden ze dan moeten zitten? Nou, um, laten we nou eens nemen... ...Griekenland, uh, Italië, uh, Frankrijk begint te te nippen... ...Spanje heeft al problemen... Ja. En dan beslist iemand in Brussel, en dat vind ik dan zo, dat, dat is verwijt een uil dat hij uh, niet met zijn ogen kan uh, bewegen. Die ken ik niet. Uh, de landen hebben een deficit, en dan zegt iemand in Brussel, nou jongens, jullie zijn stout geweest, jullie hebben te weinig geld, en daarom moeten jullie een boete betalen van 700 miljoen euro. Ja. Dan denk ik, sorry, dat is leuk, een, een tentje op de Dam, zo is de koningin ook begonnen, en uh, daarna is het een paleis geworden, maar... Uh, ga dan daar zitten. Wat doen jullie in Amsterdam? Ga naar Brussel. Ga naar Brussel. Ja, uh, ga naar Maastricht het gouvernementshuis. Ga naar Amerika. Leg daar eens uit, of laat daar eens uitleggen waarom Amerika alleen maar rijker wordt door de euro te destabiliseren. Door alleen maar voor rotzooi te zorgen in het dichtstbijzijnde Midden-Oosten, zoals Irak, uh, Afghanistan en. Kijk, ineens is er tafel bij en nu beginnen ze met Iran te sodemieteren. Ja. Maar men vergeet dat al die vluchtelingen die overstromen landen zoals Griekenland, Italië en Spanje. En daardoor komt er ook een destabilisatie. Daar kijkt niemand naar. Dan denk ik van, zijn jullie nou blind of gaan jullie gewoon mee met de meute zo van uh, naar ons de, de zonvloed. En, en ben, ik, je, ben jij zelf een protesteerder? Uh, of een nee, demonstrant? We, weet je, ik, ik vind het zo uh, erg, ik zou graag willen protesteren, maar wat ik dan ook uh, vind, we zijn 30 jaar na 1981, ja. toen in 1981 een protest werd georganiseerd, werd het georganiseerd. Tegenwoordig kan iedere Piet Lul, sorry dat ik het zo noem, maar... Die zegt van, ik ga protesteren en, en ga met een tent op de dam zitten. En dan heb ik het niet over Occupy, maar dat, dat kan dus voor egaal wat zijn. Ja. Maar het is een zootje geworden. We hebben Facebook, we hebben internet. Maar een georganiseerd protest is in Nederland niet van de grond af te krijgen. Dat vind ik raar. En doe je, je dan, dan bijvoorbeeld ik... zoals een voorbeeld als in Egypte? Je uh, hebt, uh, Griekenland, ik ben er pas geleden geweest, ik ben veel in Griekenland. En ik vind het ook heel erg dat, uh, dat er dan ook weer een bepaalde rechtse partij daar aan de macht komt. Want dat is ook weer die waardebepaling die er komt. Uh, dat mensen daar ook niet op letten. Uh, er komt een meneer aan de macht vier jaar geleden, die moet de rotzooi van, uh, van de, ik zal maar zeggen, de Griekse VVD'ers opruimen. Yeah. Die komt er na anderhalf jaar achter dat er toch wel een groter deficit is dan dat er eigenlijk was. Die man wordt naderhand door de oppositie, dus diezelfde VVD, dus is gewoon een equivalent, hè? Ja, ja. Want je hebt dus uh, Nea Democratia en je hebt uh, de PASOK. Nou, die man wordt er dan op een dusdanige manier uitgewerkt. Op het moment dat diezelfde uh, neodemocratie te horen krijgt, oh, er komt toch geld vrij. Dus we moeten zorgen dat weer een van onze mannetjes aan de macht komt. Je hebt het nu over Papandreou, hè, die eruit is uh, gewerkt. Oh, eruit nee, is, hebben gezet die ons komt erin. Nou, dat is nou exact uh, een, een werkwijze van waardetoekenning. Oh, we geven nu een andere schuld en uh, hij... hij was de zondebok. Hij was de zondebok. en nu gaan ze het weer verdelen onder de armen. Maar dan die armen links en rechts uh, aan je schouders. Oké, okay. hey, en even terug naar Nederland. Was jij erbij toen in, uh, in 81? Uh, ik heb het uh, heel bewust meegemaakt. Terwijl ik, uh, ik, ik, ik was toen 14 jaar. Yeah. Maar werd, uh, in Limburg werd daar ontzettend veel op de scholen over uh, gedebatteerd. En ik weet ook dat we uh, op school eigenlijk lijnrecht uh, twee groepen tegen me, tegenover elkaar stonden. Okay. Ik ben al van begin af aan van het programma en en uh, ik, ik kon dat wel herkennen. Ja. En, en we waren net al de demonstraties het jaar van tevoren geweest... dat uh, de koningin uh, uh, uh, geen uh, koning zonder woning, dat weet ik ook nog. Ja. En uh, ja, dan had je dus die kruisraketten... en dan had je dat naderhand nog een keer met de studenten. Dat, dat, dat, dat heb ik heel bewust meegemaakt. Alleen ja, ik kom uit het zuiden. En uh, als uh, klein ventje, dan heb je niet altijd het geld... om naar Amsterdam of Den Haag te reizen. Nee, ben je wel eens ergens de straat voorop gegaan of niet? Eh... Um, ik heb wel eens meegelopen en dat is in 19. Ik geloof dat, dat 96 of 95 was en dat was meer uit deelname. Uh, ik had destijds een transportbedrijf en ik ging heel veel naar Spanje en toen zag ik in België altijd de vermiste uh, Anne en Eefje. En toen is de Witte Mars in Brussel geweest en daar heb ik meegelopen. Ik heb er ook nog een Witte Ballon gekocht. Ja. Dat was dus uh, ook dat de politiek eigenlijk zich wegdraaide van hetgene wat er speelde in het land. Ja. Want dat zin... was de essentie van het verhaal. Hey, en, en, en nu dan? Want ik, hoor, ik uh, las vandaag weer in het nieuws dat bijvoorbeeld in Iran dat ze bezig zijn met kernwapens. Ja, luister. De, de, een Amerikaan hoeft maar te zeggen dat het kernwapens zijn. Uh, Je gelooft het niet. Dat, dat, dat, dat, ik, ik geloof het niet meer. Dat, dat, dat, ik. Het was in het begin Afghanistan en uh, ik, ik vergeet nooit meer dat Bush zich versprak dat hij zei we moeten Saddam pakken. Ja. Dat was een verspreking en Irak werd gepakt en Afghanistan werd gepakt en dan denk ik van het is wel raar dat het allemaal gebeurd is uh, na de, de, uh, het binnenkomen van de euro en de exorbitante vlucht die de euro ineens maakte, want die euro die ging dus enorm omhoog. En dan denk ik van, ja die jongens, denk nou eens, nou, kijk, het, het, het hoeft allemaal niet zo te zijn. Maar ja, Amerika heeft wel meer geflikt waar wij geen weet van hebben. Ja. Hey, en als ik jou nou even, ik, ik stel me aan iedereen, het is waarschijnlijk een beetje een rotvraag, maar ik ja. doe het gewoon, als jij nou eens aan het roer zou staan, wat zou jij dan doen nu? Nou, ik zou in ieder geval zorgen dat heel veel dingen veranderden, alleen al, ja, gun iedereen zijn eigen brood. Uh, als je nu eens kijkt in je eigen land... Je kunt niet naar een tankstation gaan of je, je wordt met broodjes doorgesmeten, met uh, ik weet niet hoeveel levens. Er zijn tankstations in Nederland die zijn beter uitgerust dan een Jumbo. Dan denk ik van, <laughs> jongens, een tandenborstel, een maandverband, een, een rol toiletpapier en misschien een warme bal en iets nee. te drinken. Je denkt hou, ook aan de vrouwen? Ja, nee, maar, deel, nee maar, maar hou het daarbij. En, en zorg dat een kruidenier een kruidenier blijft. En zorg dat uh, een kapper een kapper blijft. Maar dan ben maar, je dan ben jij een beetje zeg maar, tegen de macro-economie. Dus gewoon hou hou het klein, hou het, uh, hou het bij dorpen en, en kleine ondernemingen en maak nee, het niet groter. Nee, nee ik zeg, ik zeg heel duidelijk, schoenmaker blijft bij je leest. Dat, dat is wat ik probeer te zeggen. En kijk dan ook, mensen die rijk zijn... die, die hebben dan ook de macht om waarde aan dingen toe te kennen. Ja. Ik, ik, ik heb het nooit zo geërgerd. Vorig jaar werd er een, een, een schilderij verkocht... voor 80 miljoen euro. En dat was de ene professor en de andere dokter En ik weet niet wat er allemaal... En dan denk ik, jongens, 80 miljoen euro... En het is gewoon een stuk papier. En natuurlijk is het van die of diegene geweest. Ja. Maar dat moet nou eens, dan, dan moesten ze die man die dat geld betaalde... die, die moesten ze dan echt in de Sahel neerzetten of egal waar... en aan die mensen uit laten leggen waarom... Waarom dat hij was. daar 80 miljoen euro en, voor betaalt. Ja, dan, dan dat, dat, en het wordt bepaald door mensen, en dan komt het weer... met ofwel politieke invloed ofwel met geld. Ja. Dus er moet iets veranderen. Het, het, het kan zo niet door blijven gaan. Het, het kan echt niet. En, nou, ik heb het in Griekenland dus gezien en uh, geloof me, het was echt niet prettig. Uh, ik stond daar dicht bij het sindagma. Yeah. en ik heb het groot geluk dat ik goed Grieks spreek. Maar ik stond daar bij het Sindagma en iemand zegt uh, pro-sexite, dus uh, kijk uit. Nou, uh, het, uh, het had geen uh, twee meter verschil of ik had een Molotov cocktail, uh, dus de, de vloeistof ervan over mijn kleren gehad. So. En, en dan denk ik van, ja, het, het is toch wel foutend gaan in de wereld. Het is echt foutend gaan. En op wie vestig jij je hoop? Uh, op wie ik hoop vestig? <laughs> op mensen die, die iets durven te zeggen, durven te ondernemen. Kijk, want, ja, even terugkomend op die uh, charlotte. Ze ja. durft het wel te zeggen en dat, daar moet ook iets van ja, zijn. Ja, ze, ze heeft zichzelf tot een begrip gebombardeerd hè, deze uitzending. Uh, ja. <laughs> dat moeten wij nageven inderdaad. Maar ja, goed, dat is even een hart onder de riem steken. Nee, maar, maar mensen, uh, ik vind protesteren absoluut goed, maar doe het wel op de juiste plaats en ik vestig hoop op de mensen die, ja, die hier misschien iets mee kunnen doen en die zelf ook durven ondernemen en zeggen, ja, laten we nou eens wat organiseren. Laten we nou eens op een echt belangrijke dag een, een demonstratie doen. Zoals iedereen... in 1981. Ja. Het, het, het is toch mogelijk. Maar iedereen nou, maar waarom staat jij het niet? Oh, ja, ik was zo moedeloos van, dan moet ik zoveel andere dingen laten liggen. Ja, maar dat is makkelijk, hè? Nee, nee, nee, dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Uh, uh, nogmaals, ik, ik heb een mening en die zeg ik ook graag. Ja. Maar ik ben met zoveel dingen in mijn leven bezig. Dat ik daar op dit moment, uh, ik zou het uh, uh, hoe zou ik. Ik zou het verkeerd doen omdat ik met andere dingen te veel bezig ben. Okay. Dus jij en, zegt iemand anders moet dat nu oppakken. Dan moeten mensen het oppakken, maar jongens, organiseren het. Het kan. Okay. En, en ga op de juiste plaatsen zitten. Ga echt op de juiste plaatsen zitten. Ga eens naar Brussel. Ga eens naar Maastricht. Ga eens naar uh, Amerika. Maar ja, Op de Dam. Deentjes ja, weg van de beursplein en op naar Brussel. Ja, want in Amsterdam wordt zoveel ook niet geregeld. Ja, het leuke, het leuke bijkomstigheid is dat je daar een lekker broodje. Uh, een lekker worstelbroodje krijgt bij de Bijenkorf. En ja. uh, een leuke rook was bij de Hema. Ja. En die is niet duur. Maar ja, het. het de zin zie ik niet. Oké. Okay. Dankjewel voor jouw reactie. Oké, okay, graag gedaan. Fijne, Fijne nacht. Jo, hoi. Doeg. Ik kijk nog even uh, wie er nog meer op de lijn hangt. Ik pluk er gewoon eentje uit. Goeienacht, hallo. Goeienacht, Jelle de Jong. Hallo, meneer de Jong. Hoi. Um, op de handelsschool leerde ik als eerste, zo'n beetje met boekhouden... ...onroerend goed schrijf je in 50 jaar af. En het wordt beslist nooit meer waard... Ja. En nu denkt men dat de huizen steeds meer waard kunnen worden. Dat is via drogredenen, zoals die aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Ja. Als ze dat zouden afschaffen, die aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Degene die hun huis dan niet meer zouden kunnen aflossen. daarvan neemt de bank het eigendom, die vormt een werkmaatschappij. en hij krijgt als eerste het recht op huur. Totdat hij het kan kopen, dan mag hij het ook als eerste kopen. U heeft er goed over nagedacht. Ja. Ik denk dat dat het uh, enige manier... en dan heeft de regering meteen handenvol geld... om alle verplichtingen te voldoen... om alle minima wat te verhogen. Want de mensen zitten niet voor hun lol in de bijstand, hoor. Dus u zegt een, een van de oplossingen voor de, voor de crisis momenteel... is weg met de hypotheekrenteaftrek? Ja, en de banken kunnen dan die woningen in eigendom nemen... met een werkmaatschappij, ze verhuren als eerste recht heeft de huidige bewoner hè, de huidige eigenaar. Ja. En die krijgt ook het recht om het terug te kopen als die eh, financieel het aan kan. Ja, want wat gebeurt er dan met de hypotheek die die al heeft afgedragen? Ja, uh, hypotheek afdragen, ja, nou ja, natuurlijk het... moet dat verrekend worden, uiteraard. Okay. Maar als die dat niet kan bolwerken, dan, dat eigendomschap, dan gaat het voorlopig naar de bank... En dan krijgt hij het recht als eerste om het terug te kopen... en als eerste om het te huren. Hij moet het gewoon kunnen blijven wonen. Het klinkt, het klinkt allemaal heel simpel. Is er geen uh, politieke partij die dit uh, idee ondersteunt? Ja, ik hoop dat ze het horen. <laughs> <laughs> ze liggen toch vaak s nachts wakker, hè, je ja, ja. En over het heilige werken... Ja. ik heb vroeger geleerd... Uh, ze werden het paradijs uitgestuurd, uitgejaagd met een toevoeging... en in het zweet uw zo ga je brood verdienen. Nou, dat is gelukt. En dat, nou ja, en als, als er 20% werkloosheid is, dan laat je iedereen vier dagen werken tegen vier dagen betaling en dan heb je het opgelost. Oké, okay, ja, maar ja goed, zou, zou jij je vijf dagen banen en vier dagen banen veranderen? Een vijfdaagse baan wordt een dagen baan. Ja, maar uh, werk jij zelf? Niet meer. Ik heb een uh, probleem met mijn voeten. Maar ik heb 45 jaar gewerkt. En alles betaald. Nooit zwart gewerkt. Maar heb je fulltime en... gewerkt? Ja, meer dan fulltime. En zou je nu, als je, als je weer 20 was, zou je dan zeggen... Nee, ik ga wel vier dagen werken, want dan kan iemand anders ook wat meer verdienen? Oh, maar eigenlijk... Uh, heb ik zoiets graag willen doen. We gewoon wat extra vakantie. Een maand extra. Twee maanden extra vakantie per jaar. En gingen dan drie maanden vrijwilligerswerk doen. hulptransporten rijden. Ik was vrachtwagenchauffeur. Ik was vroeger uh, had ik een ander beroep. Geluidstechnicus bij de omroep. Kijk. Maar na 24 jaar moest ik een ander beroep nemen. met 800 mensen samen. Oh. En, want toen we melk het melkbanen van maken. Oh, ja. En toen uh, ben ik vrachtwagenchauffeur geworden. Ik had die militaire rijbewijzen om laten zetten in de tijd. op. Uh, burgerrijwijs, dat was toen ik op herhaling kwam in 1976, of 74 was het, op Krailo bij Hilversum. En toen was het de eerste keer de regeling dat mensen hun vrachtwagenrijwijs, van militair, konden omzetten als een vrachtwagenrijsburger. Maar punt dat is, u, u heeft uw bijdrage aan de maatschappij wel geleverd, zo te horen. Ik zou er graag mee doorgaan. U zou er graag mee doorgaan. Heeft u nog een tip voor de mensen die nu een tentje op Amsterdam hebben staan? Ik vind het heel goed dat het naar buiten komt. En dat de mensen, en zelfs in Amerika, de rijke mensen bieden aan om meer belasting te betalen. En zo hoort het ook. Zou Nederland sterkste, ook moeten? De sterkste schouders, de zwaarste lasten. Kijk, die hebben we vaker gehoord deze nacht. Ja, van, dat is van Joop de Neuil. Ja, dat was, uh, was geen domme man. Die, die had dat als... Uh, als, uh, als uh, een van de eerste begrepen. Ja, één van de eerste begrippen die dat uh, naar buiten bracht. Oké. Okay. Oké. Okay? Mag ik u bedanken voor uw reactie? Oké, okay, hoi. Fijne nacht. Hoi. Ja, nogmaals aan reacties. Geen gebrek. We hebben het over protesteren. Uh, ja, uh, we begonnen met het fragment uit Dit is de Dag. Wat ging over het protest 30 jaar geleden tegen de kruisraketten... met kernkoppen die in Nederland geplaatst zouden worden. En uh, we hebben alle kanten ongeveer gezien uh, van, het, uh, van het debat. Uh, van Occupy tot mensen die vinden dat iedereen maar moet gaan werken... Uh, veel verschillende meningen. En dat is fijn, want daar is de nacht op één voor... om, om uh, ook lekker en goed met elkaar te discussiëren. Uh, we gaan straks nog eventjes verder praten... maar we gaan eerst even luisteren naar... Light Out Words Gun van Bombay Bicycle Club. Acties blijven binnenkomen, ook uh, via de e-mail. En het valt me op dat mensen via de e-mail uh, vaak het meest ongenuanceerd zijn. We hadden Charlotte die haar uh, ondertussen een begrip is geworden met haar mening. Maar goed, die durfde tenminste nog aan de telefoon te vertellen. Maar uh, wat ik op de mail toch binnenkrijg. Uh, wat zie ik nou. Protesteren is tijd voor maar voor linkse gasten en babyboomers. Het enige wat hippies kunnen is protesteren. Alternatieven bieden ze nooit. Dat is er eentje. Uh, en iemand anders die zegt nog, die maakt het nog wat heftiger. Protest is voor links getijsem. De demonstranten jaren 80, allemaal lange harige Die nutteloos zijn voor onze maatschappij. Als persjes moeten ze plukken. Dit links reepaiën. Nou, dat zijn pas meningen. Uh, van nuance geven ze niet zoveel blijk, maar uh, uitgesproken zijn ze wel. En dat uh, kunnen we altijd gebruiken in de uitzending. Uh, want we willen met elkaar juist discussiëren en ook een beetje zoeken naar, ja. Waar moet het dan heen de komende tijd om het, wat er nu speelt, is natuurlijk die hele Occupy-beweging tegen de economie. Dus daar hebben we visies op. Zometeen krijgen we weer een, een visie op de toekomst. Maar eerst hebben we hangen Hans. Hans, nacht. Ja, nacht. Jij bent vrijwilliger, hè? Nou, ik hoor dat de grote groep 100.000 vrijwilligers die in Nederland als het ware in de gang houden. De mentaliteit, de opvattingen om geef ik ook de mensen uh, hier het land geluk te maken met al de eenvoudige werk wat gedaan wordt. En die, uh, als die niet waren uh, geweest, was Nederland al lang naar de klop geweest. Want dat scheelt enorm in de economie dat mensen krijgen inzetten. En dat is heel divers. En dat vind ik heel belangrijk. Als alle mensen die protesteren aan de moord van mij. ze krijgen gewoon op een eenvoudige manier inzetten voor deze maatschappij. Kijk in de buurt wat je kunt doen. En allerlei uh, eenvoudige werkzaamheden. van tuintjes doen. Uh, boodschappen halen. Gewoon het eenvoudige werk. Ik zeg het heel eenvoudig. Ja. En dan krijgen we een betere maatschappij. Maar wil je dan, dan zeggen dat die rekening... mensen nu lui thuis zitten? Zeg u? Wil je dan zeggen dat die mensen nu te lui zijn of te weinig doen? Nee, ik zeg uh, ja niet te laien, maar het wordt verkeerd aangestuurd. Doe, uh, de media, die, die, die rapt elke keer op. Als er maar iets negatiefs is te vermelden in deze maatschappij, daar wordt er op uh, ingesprongen. Maar als er uh, iets gedaan wordt, uh, er wordt enorm veel ingezet door vrijwilligers, uh, dan is het allemaal heel somier. En dat vind ik een nadeel van deze maatschappij. Het is heel negatief wat deze maatschappij elke keer wordt. Uh, wordt gevoed, om zo te zeggen. Dat ligt aan de media. Ge... Ja, het is media. Ik bedoel, het is altijd negatief. Er zijn zoveel goede dingen die in Nederland gebeuren, zowel in Europa als in de wereld. Maar de wereld verbeteren, daar kun je niet. Er zijn ze al uh, duizenden jaren mee bezig. Het is elke keer een machtsstrijd. Tussen de een en de andere groeperingen. En dat is het punt waar je ja, aan mee zit. Uh, rijk zijn of rijk voelen, dat wil zeggen dat je bij iemand anders geld hebt weggehaald. Nou, wij zijn rijk geworden omdat we jarenlang, vele jarenlang het geld opzij hebben gezet. Geen aflosvrije hypotheek hebben genomen, maar gewoon uh, netjes afgelost hebben. En dat we een paar centen verdiend hebben. Dan is het toch wel gegeven dat het wel mogelijk is om deze maatschappij ook je eigen wat rijker te voelen. Rijk zijn wil niet zeggen dat je een miljoen op de bank hebt, nee maar rijk wil zeggen dat je uh, effectief met je geld omgaat. En heb jij ik het dan over je, heb jij het over je eigen situatie nu? Je zegt ik heb nu genoeg nou, geld verdiend en ik ben nu als vrijwilliger actief? actief? Nou ik ben nog steeds actief vrijwillig werk. Dat doe ik met een knoppencentrale, omdat ik een behoorlijke technische achtergrond heb. Ja. Daar heb ik al heel wat mensen geholpen met de heel eenvoudige dingen. Van een, een, een kabeltje aanleggen, een, een, een, ja, een schilderijtje ophangen. Gewoon wat ook bij wat oudere mensen die vereenzaamd zijn. Ja, ja, maar, maar, maar hoe kom mensen... jij, uh, Hans, hoe kom je dan aan jouw geld? Of heb je, zeg je, ik heb al genoeg verdiend nu in mijn leven? Ik heb uh, genoeg verdiend. Nee, ik heb 40 jaar gewerkt en ik had een pensioentje op kunnen bouwen. En uh, door uh, verkoop van ongewoon goed heb ik dat. Hebben uh, wij het best wel met Ja, het leven al bent een goed leventje. Maar we hebben wel jaren daarvoor geknokt en voor gewerkt. We zijn ontzettend zuinig geweest. Ja. En dat is het punt in Nederland: je kunt heel wat bereiken. Maar er zijn een heleboel mensen die klagen. Maar het geld doorheen gedraaid hebben aan gokken. Aan allerlei andere omstandigheden. Als ik kijk naar al die piercing, al die tatoeages wat ik op tv ziet. Nou, dat denk ik wat dat allemaal geld kost. Daar heeft men wel een hoop geld voor over. Binnen ik het weer het vuurwerk. Ik uh, heb uh, mensen uh, in de vogelwijk en zo te zeggen, die altijd plagen om geld. Maar als je ziet wat er besteed wordt aan, aan vuurwerk, aan, aan allerlei onzin en noem op. En daar zul ik mensen blijven altijd aan. Nee, investeer in de ontwikkeling van je kinderen. En kan ik dan? Kan ik, ik, uh, ik samen wat jij zegt, je moet gewoon even de hand op de knip houden, geen gekke dingen doen en uh, bewust je geld uitgeven, dan komt het wel goed. Juist, yes, en dat is het punt. Het sloot best mee. elkaar gek maken. Je eigen rijken laten uh, zien en voelen uh, ten opzichte van je inkomen. En dat is het probleem hier in Nederland. Je moet allemaal zus, je moet allemaal zo, je moet naar vakantie naar het buitenland. Iedereen een flatscreen, een, uh, mooie auto. Ja, nou, dat is het punt. Ik bedoel, het is een stukje jaloersheid. En daar hebben wij maling in gehad. We hebben gewoon gezegd met een vrouw. ik heb een vrouw die geluk voor een dubbeltje kwartier weet te, te maken. En ik gewoon zeggen. we hebben keihard voor gewerkt. Ook veilig geweest. En nou hebben we een goed leventje. Nou, mag het? Ik ben 67 ik jaar. Nou, ik geniet een uh, paar jaar van mijn, uh, van mijn pensioentje. Nou, dat is echt niet te hoog. Maar juist door verkopen, ongevoort goed. Waar je niet lang, jarenlang voor gewerkt hebt, hebben wij een keer dan een goed leventje. Nou, mag dat? Ik heb ook in de actiegroep gezeten, de klas van de Molen. Dat was de actiegroep voor... Uh, tegen de windmolenergie. Ja. wij worden gewoon als burgers alle keer worden wij, uh, uh, verkeerde informatie gegeven. Want uh, ook de energie en alles, als je kijkt hoeveel gebouwen we leeg staan al jarenlang, kijk we langs de snelwegen, hebben wij nog steeds meer energie nodig? Nee, we hebben genoeg energie, alleen de maatschappij die, uh, die, die, die doet de burger weer dat dansen met verkeerde voorlichting. Ik heb een mooie website, als ik via Google, ja. dat ik in uh, windmolen spaat energie, de zelfrida windmolens energie en wat er wat weeg wordt door een jaar alles En okay. als je dat is dus leeg, wat er gewoon beladen wordt. En zo zijn de hele punten dat wij gewoon worden beladen. Ja. En dat is meest Wij moeten met elkaar een eh, kattische economie. Ja? Wordt, word het nou niet? Ik ik vond het juist net even zo'n hoopgevende boodschap. Gewoon hard werken en op je centjes letten en dan ben je gelukkig. En dan sluit je toch ja, een beetje goed. pessimistisch af. Toen ik zegt dat je altijd werk kunt behouden, dat zijn de, de ontwikkelingen, de, de automatisering. Ik ben uh, kantoormachine techniek geweest. Ik, ben, uh, ik heb de, de, de, de, de ontwikkeling gezien uh, van eenvoudige zwijnen. Uh, tot en met de computer. Ja. Er zijn een heleboel banen zijn verloren gegaan. Maar dat kun je niet uh, terugwerken. Dan moet je allemaal weer uh, mechanisch. Dan moet je alle computers eruit gooien. Dan moet je al, alles weer terug gaan naar de jaren 50, 60. Jaren okay. Maar we klagen allemaal. Maar als ik kijk op de campings waar ik overkom... kom. Al uh, veel jaren, en je kijkt wat er allemaal geïnvesteerd is. Ik ben nog uh, in april uh, twee maanden weg geweest uit Spanje. Ja. En je ziet hoeveel mensen uh, die nieuwe ouders hebben gekocht, nieuwe kerncenters. Als je kijkt naar Nou, het tikt de moord op het moment van Kempas. Nou, ik, de, de, de, wat, wat heet dat slechte economie? het wordt allemaal zo negatief. Kijk eerst in jezelf. Als we allemaal netjes onze belasting zouden betalen... van hout of laag, waren we uit problemen. Oké. alle winkels Hans, volgens mij kun jij de hele nacht vertellen... maar ik denk dat je punt gemaakt is... als we gewoon geen domme dingen doen... niet te veel leningen afsluiten om dingen te kopen... die we eigenlijk toch niet nodig hebben... maar alleen maar om stoer te doen. Dus gewoon goed op de centjes letten en hard werken. Dan komen we wel. Ja, dat is het punt. Ik zit daarna heel wat gewonnen en we klaagen me allemaal, maar we proberen zelf iets aan te doen. En welke is het is, is een goed tegen met elkaar een goede maatschappij te blijven creëren? En dan ben ik blij dat ik in een land leef Nederland, dat ik een van de beste landen Ik heb heel geen om te emigreren. Ik wil het land de, de ziekenzorg, noem maar op. En gaan ze door. Het is hier allemaal fantastisch goed voor elkaar, maar we zijn verwend. En als had kijken uit de jaren 50, ik ben een journalist dat ik zei hoe het vroeger was en hoe het nu is, dan zei ik nou: ik, uh, ik vind het hier fantastisch. En dan moet er een ander over denken en dan is het een beetje in Europa, of zo anders gezegd. Leg het levert in, joh, blijf in jezelf geloven. Ja? Zo, so, nou, dat was, mijn verhaal. dat was een mooi verhaal. Dankjewel Hans. En een fijne nacht. Ja, goed dag, heer. Dag, dag, dag. Kijk, als je, als je iemand afsluit met leven de EO, dan ben ik natuurlijk weer helemaal tevreden. <laughs> nee, ik vond het een mooie boodschap van Hans. Goed op de centjes op de, op de letten. Want het is inderdaad wel zo. Elke leding, die wordt je overal aangepraat. En voor je weet zit je torenhoog in de schulden. Uh, en dan heb je visie nodig voor de toekomst. En die heeft Geert voor ons. Toch, Geert? Hallo met Geert in Hengelo weer. Hallo. Uh, ik was daar straks ook al aan de lijn. Je was en, de eerste, hè? Uh, ik heb de hele uitzending zo uh, een beetje beluisterd. Ja. En ik hoor allerlei meningen. En uh, wauw. Uh, de meeste mensen uh, gaan volgens mij heel erg in de goede richting. Maar wat ik mis in, de he in het hele uh, uh, gedoe, dat is... Uh, waar is de visie op een duidelijke toekomst? Ja, maar wacht even we wachten het op jou natuurlijk met z'n allen heen. En dan, dan denk ik bij mezelf: van laten we er eens op letten van kijk, uh, so sociaal. Uh, is er het een en ander mis aan het gaan. De mensen die komen steeds minder, minder direct met elkaar in contact, steeds minder uh, persoonlijk met elkaar in contact. Uh, echt, de, de, de, het is aan het verzanden in een, een, een los, ja, loshangend zand. Zeg maar. Ja, maar nu ben je aan het analyseren. Hè? Want, waar, waar, kom maar op met die visie, zou ik zeggen. Ja, nou, wat ik, wat, wat ik denk dat nodig is... is versterking van sociale uh, processen. Sociale cohesie wordt het wel genoemd. Uh, dat, dat, dat mensen meer naar elkaar toe gaan... En, en, en kijken wat ze met elkaar positief voor de toekomst kunnen doen. Denk aan de toekomst van je kinderen. Denk aan de toekomst van je kleinkinderen en je achterkleinkinderen. Ja. Uh, aan, aan mensen die in de toekomst... Uh, die helemaal niet weten dat ze ooit zullen bestaan. Uh, die aardkorst waar wij op leven, die aardse biosfeer... dat is maar zo'n fragiel gebeuren in de kosmos. Uh, daar moet je dus niet heel voorzichtig en, en uh, welbewust mee omgaan. Dat, dat doen wij nu niet, okay. met z'n allen. Maar dat moet je begrijpen, hoor Geert? Ik, ik onderbreek je ik, ik snap wat je zegt, maar... Het zijn wel een beetje algemene Ik bedoel, Er zal geen politieke partij zijn die ontkent... dat we moeten denken aan wat we nalaten aan ons nageslacht... en dat we goed voor de aarde moeten zorgen. Ja, maar dan is het verschil tussen de ene politieke partij en de andere... dat de een een, een, een, een, een absoluut... Te korte termijn visie heeft, ik denk aan Wilders, ja. en de ander uh, heeft een visie, maar weet niet hoe dat in de praktijk uh, gerealiseerd te krijgen. Uh, neem een Partij van de Arbeid. Is voor mij een partij, dus niet mijn keuze, maar wel een stabiel gegeven in de loop van de tijd dat ik hier in Nederland uh, geleefd heb en politiek bewust was. Okay. En dan denk ik van die partij, die is nu aan het ondergaan, die die, die is aan het afkalven, maar daar zitten mensen. Eh, even concreet, een eh, Hans Peckman die ja, zich ja. nu aandient. Uh, die toch wel zicht hebben op de zaken. Ja. Die, die weten uh, waar het echt heen moet. Die, die, die niet, zich niet laten afleiden door al dat gedoe. Van deze engene die hun eigen belang nastreven. Ja, maar ja, het, het is toch, ik wil niet heel cynisch zijn, maar het is toch per definitie, als je eenmaal in de politiek zit, dan ga je ook zorgen maken over heb ik wel genoeg stemmers? En uh, ben ik wel onderscheidend Tuurlijk, genoeg? Natuurlijk, en daar is hij ook mee bezig. Zaterdag in de Volkskrant nog een interview met hem en zo. Uh, dat, dat is allemaal oké. Okay. Maar het gaat om de mening, om de uh, manier waarop gewerkt wordt. Er zijn politici die oké okay zijn, die goed werk doen. En er zijn politici die, die alleen maar dwars alles in de wielen rijden wat aan goede ontwikkelingen plaatsvindt. Noemen ze een voorbeeld? Dat, nou, Geert Wilde zit eerste, uh, hè, de eerste, de dwars in de wielerijer. Die mag van jou morgen vertrekken. Wat? Die mag van jou morgen vertrekken. Die mag vandaag nog vertrekken. Vandaag nog? Ja. <laughs> Oké, okay, maar hij heeft al een heleboel mensen die achter hem aanlopen. Ja, nou, dat zijn domme ja. mensen. Zo vind ik hele domme mensen, want die, die, die kijken, die hebben absoluut geen bewustzijn van, van wat, uh, waar ze mee bezig zijn. Als je, als je ook denkt aan de belangen van de komende generaties. En, en vind je dat dan... dan uh... Kinderen en kleinkinderen. Want... Uh, de, die, die krijgen geen toekomst als het zo doorgaat zoals het nu gaat. Oké, okay, maar ik, ik ben ook niet. Ik ben zeker geen voorstander van Wilders, maar hij zegt bijvoorbeeld wel: we moeten juist aan ons eigen land denken. aan onze eigen, eigen nageslacht. En uh, schrap die hele ontwikkelingshulp maar, laten we maar eens even goed voor ons eigen land zorgen. Maar dat moet je toch over de hele wereld zien? Uh, ik bedoel, uh, we zijn met, nu met hoeveel miljarden mensen op deze aardkloot? Zeven of acht. Uh, het wordt steeds benauwder, wat dat betreft. Uh, de bevolkingsexplosie die neemt ras over hand toe. En uh, waar moeten we straks iedereen mee voeden en zo? En hoe organiseren we dat? Nou, je moet wereldwijd denken. Je moet niet alleen maar over je eigen plekje denken. Je vindt nou, hem kortzichtig. je eigen plekje moet je, moet je zorgen dat je de mensen bij elkaar krijgt. om samen de dingen te doen die nodig zijn. om de situatie stabiel en liefst nog positief te houden, ja. uh, en zoveel mogelijk te kunnen uitdelen aan anderen. Uh, daar waar de grond vruchtbaar is, moeten de producten uh, iedereen ten goede komen. Geert, we moeten langzaam gaan afsluiten, want het journaal komt eraan. Wat, wat doe jij zelf, uh, aan, uh, wat doe jij zelf om, om een probleem te verhelpen? Ik doe mijn grootste best om als vrijwilliger hier in de buurt en in de wijk... en, en tot en met landelijk toe uh, me in te zetten... dat juist het soort ideeën wat ik nou uh, vertel... dat dat ook werkelijk iets uh, gaat uithalen. Okay. Ik, ik probeer uh, dingen op poten te krijgen... Waar uh, uh, mensen uh, naar elkaar toe komen. Waar het, uh, de verbinding tussen de mens en, en de omgeving. de ecolo ecologische verbinding. Ja. ook versterkt wordt. En uh, dat liefst zo in een zo wijd mogelijke Oké. Okay. Ik, ik, ik ben maar een klein individu. Ik ben maar een bacterie in de, in de, in de, in de darmflora ja. van moeder Aarde. Da, uh, laten, we, laten we dan dat, want ik moet echt afsluiten. Maar laten we dat als tip dan meegeven aan anderen, Waar je ook bent en wie je ook bent, hoe klein of hoe groot, zet je in. Zet je in. Da dankjewel, ja. Geert. Fijne nacht.